Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2 uur. Door Begens met het NOS-journaal. In Duitsland is de politie bezig met huiszoekingen. Die zouden verband houden met de extra beveiliging van Duitse luchthavens. Gevreesd wordt dat vier mannen een aanslag op een vliegveld voorbereiden. Een deelstaatminister zegt dat de verdachten vooral interesse hadden in de luchthaven van Stuttgart. Gisteren werd de beveiliging op Duitse luchthavens al opgeschroefd. Afghaanse en Westerse diplomaten maken zich zorgen... over een mogelijke gedeeltelijke terugtrekking... van Amerikaanse militairen uit Afghanistan. Anonieme bronnen melden dat de VS erover denkt... om de helft van de 14.000 militairen terug te halen. President Trump maakte woensdag bekend... dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Syrië. Dat was voor minister van Defensie Mattis reden om op te stappen. Koning Philip van België accepteert het ontslag... van de regering van premier Michel... De regering zal lopende zaken afhandelen. De verkiezingen worden niet vervroegd. Die waren al gepland voor mei volgend jaar. De coalitie viel vorige week uiteen... toen de NVA de regering verliet vanwege ruzie over het VN-migratiepact. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd, TKW.com... neemt zijn grootste concurrent in Duitsland over. Daarmee is zo'n 930 miljoen euro gemoeid... en versterkt TKW.com zijn positie in Duitsland van oorsprong Nederlandse bedrijf verwacht in Duitsland nog veel te kunnen groeien. De aandelen van het bedrijf stegen vanochtend flink toen het nieuws bekend werd. Het verkeer op de A12 heeft bij Duiven last van een instabiele fietstunnel onder de snelweg. Een hoogwerker heeft het plafond van de tunnel geraakt, waardoor er betonnen platen naar beneden kwamen. De chauffeur van de hoogwerker is daarbij zwaar gewond geraakt, hij zat een uur bekneld. Door de problemen met de fietstunnel geldt op de snelweg bij Duiven een maximum snelheid van 50 km per uur. Dat leidt tot files. Het weer vanuit het zuidwesten wordt het op steeds meer plaatsen droog. In het noorden blijft het regenachtig. Het is 9 tot 13 graden en het waait flink. In het weekend blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat op de A22, Velsen richting Beverwijk. Tussen knopend Velsen en Beverwijk twee kilometer file met 10 minuten oponthoud. Daar staat een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 Artiest in het licht Dezelfde ogen, dezelfde mond, dezelfde laag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 Vrienden voor altijd. En als ik in de spiegel kijk, dan weet en ik dat ik op je, je lijn. Ik zie de wereld door je ogen. Zou ik ook je dromen mogen? Jij brengt mij in een super sfeer. Beleef alles weer voor de eerste keer. Ik leef en ik leer en, en ik ben niet bang. Omdat ik weet dat jij me vond. Jij bent de man. Ik ben de man. Jij wijst de weg. En ik pak je af. Van je eerste dag tot je laatste dag. Van je eerste drank tot je laatste lach. Ik draag je in, je in mijn hart dichtbij. Vrouw, spijf, ik zijn, ik hoor jou.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 Leven gaat toch veel te snel aan ons voorbij. Maar wat, wat een hoop mooie momenten delen mee. wij. Als ik je nodig heb, dan ben je er voor mij. Ik hou van jou. voornamelijk natuurlijk komt Marco Borsato, want het is zijn verjaardag vandaag. Hij is jarig en hij heeft geen taart gebracht, dames en heren. Dat vind ik toch eigenlijk wel vreselijk. He? Marco Borsato is jarig vandaag en hij heeft geen taart bij ons gebracht. Lachelijk geloof ik. Roy van Buringen, hij is nou, er ook weer. Gezellig hier bij Nieuw Unicum. Hartelijk welkom bij Zandvoort Luncht. Een speciale uitzending vanuit... Ja, uit, uh, ik Ik wilde Hotel Hoogland zeggen, maar uit Nieuw Unicum natuurlijk. Ja, dus, kom uh, zeg. Wel, wel weten waar je zit, hè? Ja. Heb je bril wel niet op, maar je moet wel weten waar je zit. Natuurlijk. Ja, ik ja. heb weg uh, kunnen vinden. Maar um, ja, vindt u het leuk om Radio te komen kijken of te kijken wat nu Unicum hier allemaal doet? Loop gerust even binnen om uh, live ons hier mee te maken rond de, tot de klok van vier uur. Maar Rut, we hebben vandaag uh, ook uh, wat speciaals, want we hebben muzikale begeleiding. Want tegenover ons uh, is toch een kleine mini. Formatie uh, gemaakt. Normaal zijn jullie een rockband, maar wie zijn jullie nu? Vertel. Mijn uh, naam is uh, Martijn Rademaker. Uh, uh, ik ben uh, normaal gesproken de oh, zanger van onze uh, huisband. Nee, ik hoor hem ook niet uh, We zijn ooit nee, begonnen nee. als nee. building on the ja. Die ook een, een gebouw is wat in duim omgeving. dus op het staat. En, uh... Martijn, sorry, ik moet je heel veel onderbreken. gaat even hier technisch even een klein dingetje mis. Maar dat, uh, dat is live, hè. We gaan het gewoon zo meteen nog uh, vragen. Tegenover staat in ieder geval uh, een geformeerde band. Zij gaan zo meteen uh, spelen voor uh, ons als luisteraar. En hier natuurlijk live in, uh, in de zaal hier in uh, Nieuw Unicum. We zijn even een extra microfoon aan het. Uh, creëren. Ja, en dan uh, het moet het uh, helemaal uh, goed komen. Wat uh, leuk is uh, om te vertellen, alle mogelijkheden binnen de Unicum om te werken, vrijwilliger te worden, activiteiten, maar ook de winkels en dergelijke. Je uh, kunt het allemaal vinden op nieuwunicum.nl En uh, dat is hard nodig, die steun. Ondertussen is aangeschoven de coördinator van de band. Nou, een van de twee begeleiders. Check. Ja, we gaan... Ja, we ah, zijn Ik ben er. niet de coördinator voor de band, maar een van de twee erbij, begeleiders. En, uh, en, en hoe heet de band? De band heet Bos. En dat is een afkorting van Building On Sound. Daar zijn we mee begonnen. Maar ondertussen hebben we de naam veranderd in Building On Sound. Maar meestal wordt de afkorting Bos gebruikt. Ho, ho, ho. Kort Om, en duidelijk. Omgekeerd, Peter. We zijn, we zijn begonnen als Building On Sound... En we heten ja. nou, on sound. Dankjewel. Goed hoor. Helemaal goed. En ondertussen, wie horen we nu? Want uh, je stelde je net al heel erg kort voor. Maar uh, ja, dat hoorden we niet. Dus je mag het even opnieuw doen. Nou, mijn naam is uh, Martijn Rademaker. En uh, ja, ik uh, ben sinds het, uh, de oprichting van onze band... ben ik al uh, de zanger. We zijn uh, ooit begonnen op... Uh, ...afdeling Zandervoerde hier in uh, Unicum. En natuurlijk is Unicum een gebouw... ...wat uh, dus in duinomgeving en, en dus uh, op zandgrond staat. En uh, vandaar dat we destijds begonnen zijn... ...als de Building on Sand Blues and Rock Band. En, en jij bent zanger hè, van de band? Ja, klopt. En wat voor liederen zingen jullie allemaal? Nou, we zingen normaal gesproken gewoon... Uh, covers van bekende artiesten, zoals uh, nou, bijvoorbeeld Cat Stevens, Van Morrison, The Rolling Stones, The Beatles, nou, noem maar op. Onze Ruud is een grote muziekkenner en die zit al helemaal ja te knikken, dus die is helemaal blij om dat te horen. Toch, Ruud? Je moet jezelf wel aanzetten. Ja, maar dat doe ik om zo min mogelijk rondzingen te krijgen. Dat dan is dan zeker zet zo. Ik maar, zo maar, uit. maar ja, de indrukwekkende namen. Cat Stevens, de Rolling Stones, de Beatles. Nou, nou. Dat belooft wat zometeen. Ja, want Martijn, jullie gaan ook zo meteen. Jullie zijn nu mezelf met z'n tweeën. Want kan jij vertellen wie naast jou zit? Um, nou, <laughs> laat ik het even verduidelijken. Um, naast mij... Uh, zit uh, uh, uh, Cecilia Colerix-Maya ja, en die is uh, uh, nog niet zo lang op uh, Unicum dus ja uh, en uh, omdat ze zich uh, daardoor met het normale bandrepertoire niet zo zeker voelt daardoor uh, gaan we uh, dus straks uh, een paar kerstliederen brengen dus uh, even wat anders uh, dan het normale, zou ik maar zeggen. Maar uh, ja, we hopen even goed dat het uh, leuk wordt. En welke kerstliederen gaan jullie zingen? Nou, uh, dus uh, op verzoek van Cecilia. Um, omdat het uh, natuurlijk uh, haar afkomst is. En ook omdat er hier op Unicum een paar Duitse mensen zijn. Dan had ze me gevraagd. Of ik dus uh, ook een uh, Duits nummer wilde zingen. En uh, dus ons uh, eerste nummer. Um, dat uh, is dan ook getiteld O Doe Freuletje. Ik ben benieuwd. We gaan even de microfoon verzetten. Martijn, heel erg bedankt. En, um, en uh, ja, jullie gaan natuurlijk... Uh... Optreden. En speciaal geformeerd voor vandaag natuurlijk. Speciaal deze kerstuitzending van CFM Zandvoort uh, of ZFM Lunch. En um, ja, jullie zijn hier speciaal voor jullie. Jullie gaan speciaal voor ons optreden. Geef ze een groot applaus. Nou, hij was hier in de zaal om in ieder geval goed te horen. Op de radio misschien iets minder, want we hebben even wat problemen met de microfoon. We zullen dat zo nog eventjes eh, proberen op te lossen. Eh, praak jij nog even verder hoor, dan lossen wij dat ondertussen even op. We gaan het zeker even oplossen. In ieder geval we een heel mooi Duits nummer in kerstfeer. Ja, het was prachtig. Krijgen... Het was hier goed te horen in ieder geval. Dat zeker weten. Ja. En uh, we gaan uh, er nu alles aan doen dat het volgende lied gewoon uh, wel goed te horen is op de radio. Uh, het was in ieder geval wel een klein beetje te horen, maar ja, het kan beter en daar gaan we er nu gewoon voor zorgen. Mooi. Uh, ja, krijgen deze, lieve mensen, ook uh, ja, begeleiding, uh, les in spelen? Uh... Nou, we oefenen elke vrijdagmiddag uh, met elkaar en dan uh, hebben we een bepaald repertoire wat we spelen. En er zijn ook nummers die we dan met elkaar uh, van tevoren afspreken om te gaan oefenen. En uh, nou ja, naast het oefenen is het vooral ook heel gezellig met z'n allen. We hebben uh, een groot aantal toeschouwers. Zeker in de zomer als de deuren lekker openstaan. En dan uh, maken we met z'n allen lekker muziek. En als we mensen binnen willen schuiven. Zo'n zoete inval is het bij ons. Het ontplooien van talent is heel erg belangrijk voor de Ja, Al ja. is het in schilderen, maar ook. Okay in muziek, nou ja, het, dat zie je het maar. Het is een cliché, maar wij kijken naar de kansen, inderdaad, die, de mogelijkheden, en liever niet naar de onmogelijkheden, er wordt al heel veel naar gekeken. Heel belangrijk. En zeker in de muziek, en de... de uh, hoeven we daar helemaal niet op te letten. Als iemand kan zingen, dan kan iemand zingen. Kan iemand gitaar spelen, dan is dat prima. Uh, en met elkaar hebben we gewoon een leuke vrijdagmiddag altijd. En uh, ja, zijn er veel optredens, of af en toe? Nou, het is af en toe, heel af en toe treden we op, ja. Binnen hier nu Unicum of ook buiten? We hebben buiten Unicum hebben we ook wel eens opgetreden, onder andere in de muziekkoepel of de muziektent. Op het plein in Zandvoort hebben we gespeeld. Uh, binnen nu Unicum proberen we ook wel, uh, wel aanwezig te zijn met uh, nou ja, feestjes, feestelijkheden, zeg maar openingen. Uh, ja, dus af en toe spelen we treden we ook lekker op. En natuurlijk ook een keer op het circuit heb ik gezien. Op het circuit hebben we ook eens gespeeld. En dat ja. was een ontzettend koude optreden was dat. Ja. ja, ik weet het goed. Want ik denk mee koud. aan de scootmobielrace. Ja, klopt. klopt. Dat was een, enkele jaren terug was dat. Ja. Uh, ja. Ik denk al uh, vijf jaar terug of zo. Ja, minstens ja. denk ik. ja. Minstens. ja. Ik uh, had niet gewonnen helaas, maar... Uh... <laughs> ja, je hebt meegedaan ook. ja. Ja, ja. ja. ja. We gaan even de... kijken hoe het ervoor staat. Nog niet helemaal. we dus, uh, zullen we eens even naar een plaatje gaan? Is dat een uh, goed idee? Ja, dat vind ik een uitstekend uh, idee, uh, Roy. Dat gaan we doen. En dan gaan we even een plaatje draaien wat ook om gevraagd is daar straks. Hier komt hij, Rod Stewart. Is dat die trouwens ook voor de volgende... I am sad Dat was een verzoeknummer van eh, een van de bewoners hier. Het prachtige liedje van eh, Rod Stewart. En dat heet Staling. Nou, we gaan eens even kijken of het eh, met de muziek nu wel wil lukken. Of de microfoons eh, het doen. Ja, aan, dus het zou moeten lukken. Martijn, doen. hoor je mij? Ja. Wij jou nog niet helemaal. Nee, de, de, de, ja, nu wel. Ja, kijk, dan, ja, kijk, kijk. We nu ben je over de, de Eder te horen. Zo is nou, het. Zullen we dan nog één groot applaus vragen nou, aan, uh, aan het publiek? Nou, nou moet, moet, ik, moet, ik nog e moet ik nog even van top of met het volgende nummer? Ja, doe maar gewoon op het volgende nummer. Want jullie zijn wel te horen geweest. Niet helemaal goed, maar wel Alleen horen. Alleen het orgeltje te horen geweest. Doe gewoon dat liedje nog een keer. Dat is hartstikke ja, mooi. Want het uh, is okay. zonde dat ze je zang niet gehoord hebben. Dus we gaan nog één keer naar dat Duitse kerstliedje luisteren, dames en heren. Want uh, u hoorde net zijn stem niet. En die is zo mooi. Dus dat moeten we gehoord hebben. Dus daar komt hij nog een keer. fell Nou, dames en heren, want dat klonk toch een stuk beter dan net. Als slecht is, dan. Het was uh, heel mooi gezongen. Gaan we er nog één doen? Laten we het maar doen. Waarom ja. ook niet. We staan nu toch klaar. Wat is het volgende liedje? Nou, het uh, volgende liedje is een uh, voor u uh, veel bekender uh, kerstlied. Namelijk: uh, Het uh, ere zij God in de hoge. Als we, nou nog niet, als we nou nog niet in Kerstver zijn, dan, uh, dan komen we er nooit meer. Hè? Fantastisch gezongen. Um, we gaan ondertussen weer even verder, want we hebben nog uh, wat meer te doen. Uh, en, en we gaan eerst eventjes een, uh, een, een plaatje draaien, denk ik. Of had jij? Oh, er zijn al mensen aan, uh, aan de tafel. We zetten even het gerommel uit. Want dat kan natuurlijk niet, dat staat niet professioneel. Maar daar komt er een muziekje. Daar komt hij. Als het wil. I see oh, oh, oh emptiness, and loneliness, and an unlit Christmas tree. It will be lonely.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 Merry Christmas, darling, wherever you are. <laughs> Ik hoor op de je dankjewel. Ja, en dat was dan natuurlijk uh, Munt met uh, Lonely This Christmas. En hier is weer Roy van Buren. Ja, we zijn uh, nog steeds live natuurlijk hier vanaf Nieuw Unicum... Heel erg gezellig. We hebben al twee uur erop zitten. Of tweeënhalf uur zelfs al. En uh, we gaan lekker door tot uh, de klok van vier uur. Dus uh, blijf lekker luisteren of kom gezellig langs hier uh, bij uh, Nieuw Unicum. Ondertussen zijn hier uh, aangeschoven uh, uh, Willemijn van de Bos en um, Yvonne Cardol. En uh, ja, Yvonne jij bent uh, coördinator van de dagbesteding en uh, Marjolein is uh, van uh, stichting Vrienden van Nieuw Unicum. Ja, klopt. Dat klopt. Hartelijk welkom. Jullie zijn wel belangrijke fa factoren in ieder geval binnen Nu Unicum. Dat weet ik, want door bijvoorbeeld de Stichting Vrienden van Nu Unicum kan er heel veel gebeuren binnen Nu Unicum voor de bewoners. Uh, ja, wat doet Stichting Nu Unicum allemaal? Nou, onze vriendenstichting doet heel veel projecten. En dat gaat eigenlijk van uh, hele kleine aanvragen voor het bijdrage van een bril tot hele grote projecten. Uh, we hebben dit jaar apparatuur uh, bekostigd voor de nieuwe vitaliteitsruimte en dat was een bedrag van 120.000 euro, dus dat is echt een heel groot project. Uh, doen we niet natuurlijk in ons eentje, maar uh, hebben we allemaal fondsen en uh, personen voor die ons uh, daar een bijdrage in geven. En wat we de afgelopen jaren ook steeds meer doen, is de samenwerking zoeken met onder andere lokale partijen in Zandvoort. En we werken natuurlijk nauw samen ook met dat besteden. Dus de, daarom zit Yvonne ook bij me. Ja. Want wij werven de gelden, maar het is wel heel erg fijn als onze collega's het vervolgens uitvoeren en zorgen dat alles op zijn pootjes terecht komt. Want ik denk dat jij dan uh, ook de aanvragen doet voor bijvoorbeeld de activiteiten bij de, uh, bij de stichting. Nou, vaak komt er een vraag vanuit Willemijn. Uh, van, ik heb een groep van de Rotary bijvoorbeeld die graag wil wandelen met, uh, met cliënten. En dan ga ik kijken van uh, welke medewerkers kan ik daarbij ondersteunend geven. Zodat het allemaal goed begeleid wordt en uh, wij onze cliënten die wandeling kunnen aanbieden. En daarbij komt natuurlijk ook uh, samenwerken vanuit het dorp. Ja. Dat is heel belangrijk voor jullie. Kunnen jullie daar wat over vertellen? Ja, hoe belangrijk het is? En misschien zoeken jullie nog bepaalde samenwerkingen? Nou, het is eigenlijk wel behoorlijk gegroeid in de afgelopen jaren. al, Bijvoorbeeld met onze buren, de Kennemer Golf. Uh, daarvoor Golfclub Zonderland. Daar hadden we een jaarlijkse putwedstrijd. En dat ging dus ook in uh, nauwe samenwerking. Ja. De dagbesteding kwamen ongeveer 20 bewoners uh, een middagje golven. En dat doen we nu bij de uh, Golfclub, Maar we hebben ook sinds uh, nou, een kleine twee jaar een hele warme band met Rotary Zandvoort. En die doen eigenlijk uh, nou ja, van, van vrijwilligers leveren voor bijzondere activiteit op de Hoven... tot de circuitrun. Uh, dus we zijn uh, al nu twee keer op het uh, circuit van Zandvoort geweest... Met hele snelle auto's. En uh, dat heeft ook uh, onvergetelijke momenten opgeleefd voor onze bewoners. En misschien kan ik al een scoop vertellen voor een nieuwe samenwerking. Daar zijn we ook al heel trots op. Want 14 februari gaat de liefde van de nieuw unieke bewoners door de maag. Want snackbaar het plein komt dan een dag voor ons frituren. Geweldig. Dus dan mogen alle hoven uh, genieten van een snack en een patatje. En uh, daar gaan we ook een feestdag van maken. Dat zijn de kleine dingetjes waar de bewoners van kunnen genieten? Ja, ja. zeker weten. En die zijn ja. juist heel erg belangrijk? Die zijn heel belangrijk en daarnaast hebben we ook nog bedrijven... die vaak bij ons uh, een vrijwilligersdag komen doen. Uh, afgelopen jaar hebben we daarvoor een uh, bingo-middag uh, georganiseerd... en een, uh, een sportinstuif. Uh, en met de ondersteuning van die vrijwilligers... kan je iedereen één op één aandacht geven. Um, en we hebben een heel mooi natuurbuddyproject. Waar we nog steeds vrijwilligers voor zoeken. Uh, en dan koppelen we één op één uh, vrijwilligers aan de bewoners. En dan gaan we uh, de duinen in met het documentatiemateriaal. We krijgen langs het uh, schelpenpad. Niet, niet te veel. Vertellen wat we hebben, zometeen daar nog een gesprekje over. Oh, oké. Okay. Dus, uh, ja. <laughs> Ik zeg het maar eventjes. <laughs> Sorry. Anders, uh... <laughs> maar dat zijn hele mooie projecten die ja. daar wel van komen gedaan worden. Het stichting vrienden van de Unicum, ja, die budgetteert dat, maar daar is wel ook geld voor nodig en daar ook fondsen. Stel, ik ben miljonair en ik woon in Zandvoort, wat kan ik doen? <lacht> <lacht> nou, dan kom vooral eerst langs, want we vinden het wel heel erg leuk om kennis te maken. Hè? En dan gaan we eens kijken van als je een bijdrage wil doen, waar wil want ja, zomaar een geldbedrag stort. Dus zij vinden het natuurlijk fantastisch. Maar we vinden het eigenlijk nog leuker om de mensen achter te leren kennen. En die gaat kijken van, ik wil het iets voor sport geven. Ik wil iets voor muziek geven. Dus kom vooral langs. Je kunt een mail sturen naar vrienden van etneelunicum.nl. En dan willen we graag kennis maken. Heel erg mooi werk wat jullie doen. En ik denk dat de bewoners daar ook heel blij mee zijn, toch? Is dat een applausje waard, hè? Ja, vrienden van de Unicum heel belangrijk, samenwerken heel belangrijk, maar dat is eigenlijk het geheel. Zoals, ben je bewoner, kan je vrijwilliger worden, je bedrijf kan je sponsor worden, kan je helpen. Het kan, de bewoners kunnen zo, op zoveel manieren geholpen worden, maar ook het personeel natuurlijk. Ja. Um, ik wil jullie heel erg bedanken. Tot slot wil ik wel vragen, hebben jullie nog iets te vertellen wat belangrijk is... wat ik nu ben vergeten te vragen. Nou, ik vind het wel heel leuk om nog even... het project De Blauwe Loper te melden. Want jullie hebben er aandacht aan besteed... eerder dit jaar. Dat is natuurlijk ook een hele mooie samenwerking geweest... tussen gemeente en Rotary Zandvoort... en ondernemers en bewoners van Zandvoort. Ik maak graag even de gelegenheid gebruik. Heel erg bedankt voor alle hulp die we daarvoor hebben gekregen. Het was natuurlijk niet alleen voor de bewoners van Nieuw Unicum... maar iedereen die wat minder mobiel is kan gebruik maken van de lopen om bij uh, de branding te komen. We hebben al zoveel leuke reacties gehad van mensen die zeiden... nou, na twintig jaar kan ik eindelijk weer met mijn voeten in het water. Ja, dat vond ik wel echt een van onze topprojecten dit jaar. Ook landelijke media bereikt. Jullie hebben daar heel veel mee bereikt. Ja. En uh, ik, ik hoorde ook dat er wel meer... Uh, was op meer stranden nu gebeurt daardoor, hè? Nou, we gaan in maart, want we hebben het vanochtend over gehad... in maart gaan we een presentatie geven voor acht gemeenten die interesse hebben getoond. En dan gaan we laten zien van, nou, hoe is het nou om zo'n blauwe loper te hebben? Waar loop je tegenaan, letterlijk? Uh, maar er is enorm veel belangstelling. Maar wij zijn, uh, ja, Zandvoort heeft toch echt de pilot hiervan gekregen. Nou, dat is... Uh... Heel mooi, de wethouder zei het al. Het uh, begin van de uitzending, natuurlijk. En uh, vooral ook een blauwe loper vanaf het dorp naar New Unicum. Heel belangrijk. Ja, dat zeker. Heel weten. Goed, ja. Dank jullie wel voor jullie werk. Alsjeblieft, graag gedaan. Hartelijk dank. En wij hebben nog een verzoeknummer. En dat is van Coldplay. En dat heet These Christmas Lights.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 Dat was dan een speciaal verzoek. En uh, mocht u nog verzoekjes hebben, geef ze even door aan ons. Dan uh, draaien we ze met het grootste plezier. Dit was in ieder geval Coldplay. En uh, dat nummer dat heette These Christmas Lights. En ik heb er zo een keer nog heet. Maar we gaan eerst weer een interview doen met onze sterreporter Roy van Buren. Zo, zo, ik kom steeds hoger op. Wat uh, word ik nu? Word ik programmadirecteur? Nee hoor, een grapje. In ieder geval, uh, ja, Peter is aangeschoven. Je, je, net... je volgende baan is koffie, uurvrouw. <laughs> nou, daar ben jij niet voor, nou, nee. Um, Peter, je bent aangeschoven, we hadden net even over de band. Ja, goed. Maar je hebt ook uh, ja, een baan rondom de natuur. Ja, het je bent niet code boswachter, hele... maar... Nee nee, nee, nee, nee, zeker niet code boswachter. Dat heet die Dat in oh, duinwachter trouwens Oh, duinwachter, maar uh, nee, dat klopt. Um, een andere activiteit van hem is het natuurproject, het natuurbuddy-project, waar Yvonne het net al even over had. En dat is eigenlijk een heel leuk uitgebreid uh, project geworden, met een heleboel kanten. Uh, Yvonne stipte net al even aan dat het ging om het één op één naar buiten te gaan uh, in deze prachtige omgeving. Het is echt waanzinnig hoe unicum je licht echt omgeven aan alle kanten door duinen. Maar wij merken toch dat heel veel mensen het moeilijk vinden om alleen op pad te gaan. Nee, alleen technisch gezien al, als je in een, een duurrolstoel zit, dan is het echt heel lastig om uh, naar buiten te gaan. Zeker als ze hellingjes moet nemen. Uh, en, een andere kant is dat we mensen ook uh, willen leren over de natuur, hoe mooi het is. En dat proberen we dan allemaal samen te vatten in dat Natuur project project uh, heel veelzijdig. Uh, en een van de dingen die achter op het terrein, daar ligt een groot... Kunstwerk ligt daar. Ik weet niet of heel veel Zandvoorters dat weten. Maar er ligt een landschapskunstwerk en in de vorm van een pad. En dat heet Circuit 2. Dat is ruim 35 jaar geleden bedacht door een, uh, een kunstenaar, John Kurmerling. Hij is ook bekend van het uh, uh, Draaiende Huis in Tilburg op de Rotonde, die momenteel stilstaat. Ja. En je, dit was een van zijn eerdere werken. Uh, dat is al die tijd heel netjes onderhouden. En dan gaan we binnenkort op 14 maart gaan we er weer aan de slag op zaterdag. En het pad is echt enorm opgeknapt. Er komen ook borden langs de kant. Er komt een, een presentatieruimte komt erbij, Een kas waar mensen dingen kunnen te weten komen over het pad. Dus het is echt een heel leuk, heel uitgebreid project. Ja, daar ben heel enthousiast over. Ja, het klinkt ook heel erg mooi. Ik, ik zou bijna mezelf een keer willen uitnodigen om een keer met een microfoon langs te, mee te gaan. Nou, je bent van harte uitgenodigd, in ieder geval op 14 maart. Dan hebben we de vrijwilligersdag, het onderhoudsdag. Dus, die, 14 maart in Algerije. agenda? 14 maart. Je moet alleen wel vroeg op. Zorg je nog niet voor koffie? Ja, we hebben ja? koffie okay. en zelfs een lunch. Ook daarvoor hebben we weer vrijwilligers nodig. Er zijn al aardig wat mensen bij betrokken, maar... Uh... We kunnen altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Nou, Dat is heel erg belangrijk. Dat horen we natuurlijk uh, steeds elke uur terug. Vrijwilligers, ja, precies. Vrijwilligers, het is zo'n belangrijke rol, de vrijwilligers klopt. Ja. Ja. En ja. dat brengt toch de plezier bij de bewoners. En dat Absoluut. is heel belangrijk. Absoluut. Want tijdens dat onderhoud van het schilpenpad maken we ook gebruik van de elektrische rolstoelen. Als we boomstammen uit de grond moeten sleuren of takken moeten verplaatsen. Dan maken we een touw aan de rolstoel vast. En uh, die dingen zijn enorm sterk. Daar zit heel veel kracht achter. Dus die krijgen echt zo'n boom wel de grond uit. Dus het is gewoon een heerlijke dag buiten met z'n allen. En, nou, eigenlijk is het meer een ochtend. En we sluiten af met een lekkere lunch. Nou. En uh, ja, het pad is wat zo mooi daardoor. Ja. Ik uh, krijg er al helemaal zin in, Dolly, om. Uh, nou, jullie 14 zijn van harte uh... welkom, net als uh, heel veel meer mensen in de buurt. Hij staat er officieel in. Oh. Ik zie het. Maar hij was uitgezien. Hij staat er officieel niet. Er. Op <laughs> Ruud was even van zijn plek oh. al. Uh, ja. uh, hij moet ook even zijn benen uh, strekken. een Ja, dus inderdaad. Uh, <laughs> <laughs> zo gaat het hier altijd om hier van <laughs> <om> lunch. <laughs> ja. We zijn ondertussen al van de lunch dus voorbij. Is er is een arts in de zaal. <laughs> <Ja>. <laughs> een assistente is dat al nou goed. <laughs> maar ja, het um, kijk dan hier zo van te kletsen. Mijn microfoon stond niet helpen. Nee, daarom zit ik ook zo lekker gezellig bij Roy. Dat Ach, is niet gebruikelijk, hoor. Alleen als we een microfoon moeten delen. Wil ja, ja. je van mijn knie op blijven? <laughs> <laughs> um, verder gaan we gewoon lekker door deze uitzending. Oh, wat gaan um, we doen? Nog heel even tot slot uh, Peter, ja. je haalde het net op aan, en dat doen we ook al de hele tijd eigenlijk. Uh, Zandvoorters zijn ook welkom. Absoluut, absoluut oh. juist. Hoe, hoe, weten, hoe gaan de Zandvoorters het weten dat er bijvoorbeeld dan 14 maart wat te doen is? Nou, we maken in ieder geval publiciteit uh, vandaag, denk ik. En er staan advertenties, worden geplaatst. Uh, uh, en heel veel mensen, via mond tot mond reclame uh, blijken we binnen te krijgen. Uh, mensen van ja? Ja, ik wou net zeggen, misschien is er nog een suggestie... als uh, iemand die uh, hier binnen nieuw unicum gaat over de PR... volgens mij staat ja, ze achter, achter je. Uh, af en toe een, een seintje geeft aan het team van Zandvoort Lunch... Ja. dan kunnen ook wij dat promoten natuurlijk. Dat zullen we zeker gaan doen. Ja. Ja. ja, en op de website is ook een heleboel terug te vinden. Ja. En er staat ook een aparte vermelding voor het pad. Dus, uh... En uh, wij verwijzen natuurlijk ook naar onze CFM-app... en onze kabelkrant, of natuurlijk live op de radio. Zo is het. Peter, heel erg bedankt voor. Ja, jullie uw tijd. ook voor deze kans. En kom een keer langs in de studio. We praten graag een keer verder. Nou, en dan komen jullie een keer langs op het circuit 2 en dan is het, uh, gaat het balletje wel rollen, denk ik. Zeker Kijk, weten. We maken vrienden, hoor. We maken vrienden ja, van. En wij zijn ook vrienden. Ja. Ja. Ja. Gelukkig vrienden heb ik er van twee. nieuw Unicum. Ja. Heb jij twee vrienden? Dat moet ik wel Goed. betalen. We okay. gaan vrolijk verder in. Ruud, niet te snel. We hebben ook even een recept. Zullen we het recept nu doen? Hebben we daar tijd voor? Of gaan we naar het volgende uur met het recept? Eh, ik ga naar een, het volgende uur met het recept. Lijkt mij ook. Dan kan die rustig op het gemakje. Is het een pijlenijn of een reerug? We nee, gaan, uh, het, is, het is iets heel lekkers. Mensen pak vast een potlood en papier. Voor zover dat nog gebruikt wordt. En, uh, <laughs> En in productie is. Dan kunt u dit heerlijke recept opschrijven. Maar ik denk ook dat ik het ga plaatsen op onze Zandvoort Lunch Facebook site. Dus dan is het straks terug te lezen. Goed zo. En wij gaan nog even een verzoekje doen van een van de bewoners: André Hazens junior. En het heet Wie kan mij vertellen? de kroeg in eventjes op stap we zouden niet te gek doen Heen leven naar de stad van het een kwam het ander het liep weer uit de hand ik ben een stukje film kwijt hoe ben ik thuis beland mijn vrienden opgebeld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 Die shotjes, alles pakt en smaakt naar droog. Wie kan mij vertellen waar ik gisteren heb gedaan? Geen cent meer in mijn zak, mijn kleren naar de maan. Mijn vierde aspirientje, mijn kop doet nog steeds pijn. Doe mij maar snel een biertje, het beste medicijn. Vanavond weer de hort op, geen pijn. We zien wel hoe het loopt En mocht ik toch vergeten Natuurlijk wordt het feest Vraag ik morgen aan mijn vrienden Hoe het gisteren is geweest Wie kan mij vertellen Wat ik gisteren heb gedaan Heb ik me wel gedragen Ben ik te ver gegaan Ik weet niet alles meer Ik had een slokje op Of waren het t-shirtjes Alles plakt de smaak naar droom van mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan. Hij nee, zet weer in mijn zak, mijn kleren naar de baan. Met wie kan mij nog vertellen we gaan zo langzamerhand richting het nieuws van uh, drie uur. En we komen straks bij u terug met veel meer nieuws. Tot zo.